Op 16 december werd in zijn bus een vrouw van 23... door een groep van zeker vijf mannen verkracht. Zij en haar vriend werden daarna uit de rijdende bus gegooid. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. De zaak leidde tot grote demonstraties in India... tegen seksueel geweld tegen vrouwen. Ook kwam er tot een nationaal debat... over de positie van de vrouw in het land. Er werden vijf volwassen verdachten opgepakt. Als de vier overgebleven verdachten schuldig worden bevonden... kunnen ze de doodstraf krijgen...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 KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Adeline van Lier. Hoe <hijen> klonk dat, hè? Dat waren de jongens van Mind Park. Goed, uh, in 1989 uh, verscheen de novelle Wit is altijd schoon... van de Vlaming Leo Plezier. Dat is een prachtboekje. Verschenen sindsdien uh, maar liefst veertien uh, drukken van... Uh, Leo Plezier heeft in Wit is altijd schoon uh, voor een prachtige originele vorm gekozen... om de gecompliceerde gevoelens te verbeelden van een zoon bij het overlijden van zijn moeder. He, een man zit aan het doodspend van zijn moeder. De vrouw die hem zijn hele leven heeft bedolven onder haar gepraat. En zelfs nu ze dood is, hoort hij haar stem. Die hem onophoudelijk toespreekt en bemoedert. Ja, het is een liefdevol portret van een, van een zoon die wil loskomen van zijn moeder... maar zich onlosmakelijk met haar verbonden weet. Het is een ontroerende en tegelijkertijd buitengewoon opgewekte roman over rouw, afkomst en taal. De bewerking is van Louis Huet, de regie is van Johan Dronkers, Caro 1995 en de actrice is Tina Ruisaert. Kom maar, zei ze. Kom maar door. Kom maar door. Wat is het? Nu verschiet er toch nog van zeker? Ja, maar je wist toch al lang dat je daar de een of de andere keer eens aan mocht verwachten. Nu is het zover. Maar dat ik er nu ook zo morsig en zo verslonst uitzie. Dat ik hier als een klein kind ineengekropen lig. Daar heb ik niet om gevraagd. Daar kan ik niet aan doen. Schamen moet ik me voor u toch niet zeker, lijken er nu uitzie. Want valt niet mee, doodgaan. Huh. Geen, geen adem meer kunnen, kunnen krijgen, wat, wat goed probeert. Het is geen lach. lach. Oog tijd dat gedaan was. Ik weet niet hoe content ik was toen het eindelijk achter de rug was. Maar van die wafels kan dat toch niet geweest zijn, zeker? Van wafels eten gaat je toch niet dood? Ik heb er maar één of twee gegeten. Want ik dacht nog, ik eet er maar één of twee. Want anders heb ik het straks weer aan mijn maag van die wafels. En voelt me kleed nu toch eens. Nog helemaal nat van het zweet. En van wat anders ook. Voelt maar eens. Nee, hier, nog lager. Je kunt al wel raden, zeker. Maar ik kon daar echt niks aan doen. Ik heb nog zo mijn best gedaan, maar daar was allemaal geen tegenhouden aan. Al maar goed, dat er niet te veel vreemd volk staat op te kijken nu. Best dat iedereen maar achterwege blijft tot ik opgebaard ben. Je hebt toch al een begrafenisondernemer opgebeld, zeker. Ik zou Modest van de Langenberg maar vragen. Hem ken ik best. Het schijnt dat Jan Maas ook nog de slechtste niet is, maar daar heb ik nooit mee gehandeld. Het schijnt ook dat hij zo verschrikkelijk duur is, Jan Maas. Vraag een dest maar. Hem ken ik best. En zegt dat hij rap maakt dat hij hier is, dat ik meer een beetje proper en fatsoenlijk op mijn bed kan uitstrekken. En zorgt ook... Dat er hier nog gestofzuigd wordt eerst, vooraleer al dat bezoek hier aankomt straks. De nonkels en de tantes, dat die achteraf niet moeten zeggen... ah amai, amai, het lag er daar nogal bij bij ons, Marie. Daar hadden ze wel een keer kunnen stofzuigen eerst. En mijn grijs gebloemd kleed moet je ook al maar gereed leggen. Tankt gereed in de kleerkast. Nee, dan niet. Dat ander... Maar je kent dat toch zeker, dat schoon grijs kleed van mij? Ik heb dat vroeger toch ook al eens aangehad? Maar je kijkt nooit gij. En als hij er is, zou je tegen den dest moeten zeggen dat hij een plastiek onder het laken legt. Ik voel dat ik daar last ga van blijven hebben van dat water. Het zou toch zund zijn als ik voor de paar dagen dat ik hier lig nog een matras naar de vaantjes zelp. Och, en onze Wim, och arme. Hoe moet die weer bereikt worden? Je hebt toch al een telegram gelaten, zeker? Als zij maar op tijd thuis gaat zijn voor mijn begrafenis. Vindt ik ook niet dat mijn maag zo opgezwollen is? Zou dat dan toch van die wafels zijn? Ik heb er nog maar één gegeten daar straks bij Gusta van hierover... want ze trakteerde voor haar 65 ste verjaardag... We hebben daar nog zo gebeurd en gelachen. Wij met ons vieren. Gusta en Bertien en Tilleke en ik. Maar toen ik een slok nam van de koffie die ze bij de wafels had geschonken... kreeg ik het ineens. Zo'n zweetbui Van die eten koffie, zeker ik zou anders ook niet weten wat dat was. En Gusta had het er toen maar over... of het ook niet zou kunnen liggen aan die paar lepels honing... die ze bij den deeg had gedaan... Want honing deed ze daar altijd een beetje bij bij de deeg, zei ze, als ze wafels bakte Gusta. Veel suiker mocht ze zelf ook niet meer eten, maar met zo'n paar lepels honing kregen die wafels toch nog een beetje smaak. Het zal daar toch niet van zijn, zat Sal maar te zeggen. Henk zei, maar bij lange niet, Gusta. Wat zou dan nu toch aan die paar lepels honing kunnen liggen? Zo'n paar lepels honing bij den deeg, dat kan toch geen kwaad zeker, was zout. Aan die honing, daar ligt het niet aan. Maar ik zei dat ik veel liever in de keuken wilde zitten, want het was daar in de woonkamer veel te warm voor mij. Maar toen ik opstond om naar de keuken te gaan, voelde ik het water dat zomaar langs mijn benen naar beneden stroomde. Amai, amai, dacht ik bij mijn eigen. Hoe ambetant is dat nu toch? Ziet mij hier aan met die kletsnatte broek. Hoe wist Marieke? vroeg ust dan nog. Want ze zat er precies mee in dat van haar wafels was dat ik ineens zo van de richt was geraakt. En dat zweten ging ook maar niet over, ook nog als ik daar bij haar in die frisse keuken zat. En ik zei, Gusta, zei ik: Het gaat ineens niet goed met mij. Die benauwdheid gaat precies niet over. Brengt mij maar naar huis, want ik ben toch echt niet goed. En heb ik niet gewoon behangen hier in de keuken? vroeg ze nog Gusta. Ik zei, ja, ja, heel schoon. Heb je dat zelf gedaan? Maar ik ben toch echt niet goed, Gusta. Het is precies of dat ik aan het doodgaan ben. Ja, maar het was een heel werk geweest, zei ze. Eerst dat oud papier daar helemaal afgehaald, want dat zag er nogal uit, zei ze, dat oud papier. Vuil en vet. En losgekomen aan de randen hier en daar. Tot op de plaaster had ze de muren afgekrapt. Want anders blijfde dat zien, zei ze, die onneffeneden, als je daar nieuw over baangt. Haar dochter José was haar een dag komen helpen, want dat ging haar zelf niet meer zo goed af. Dat trapladderken op en af elke keer, dat was niks meer voor haar, zei ze. En José had ook tegen haar gezegd, zei ze. Maar moeder, had ze tegen Gusta gezegd. Je Ge gaat die keuken daar toch niet alleen staan, bangen zeker. Dat is toch geen werk. Dat trapladder kan op en af elke keer. Met die lange panden papier, vol lijm en pap. Vroeger, toen haar man nog leefde, deed ze dat altijd samen met hem, zei ze, Gusta bangen. Maar wat een miserie, zei ze. Houd dat recht, op papier. Goud dat niet recht. Dat hangt zo scheef als iets. En je hebt niet genoeg ingepapt aan deze kant. Maar nu met haar dochter ging dat veel beter, zei ze behangen. Die heeft veel meer geduld, want ze is een securonsjose. Als die aan iets begint, dan moet het juist zijn. En dan is het achteraf ook juist. Maar nu krijg ik weer van alle kanten toren, zei Gusta. Amai, Gusta, zo wit hier in uw keuken. Gaat dan hier op vuil zijn, zo wit? Maar het is eigenlijk geen echt papier, zei ze, dat papier. Daar zit plastic onder, je kunt dat afwassen. Het kost dan wel een beetje meer dan gewoon bankpapier, zei ze, dat wit papier. Maar zo schoon vond ik dan nu toch ook niet. Zo wit allemaal. Dat vond ik nu toch een beetje te wit. En ik zei... Gusta, ik ben toch echt niet goed. Zie mij hier nog altijd zitten zweten lijken paard. Maar het is toch wel vreed, zei Gusta... dat jij nu juist op mijn verjaardag zo mottig moet worden. Juist op mijn verjaardag. Maar, Gusta, zei ik... Kan ik daar toch ook niks aan doen dat ik dat juist nu moet krijgen? Ik kom altijd graag genoeg naar ruwe koffie, je weet dat genoeg. Maar het gaat ineens niet meer, Gusta. Breng mij maar naar huis als je wilt. En toen is Bertien ook nog onzilde gaan roepen. Alle geluk dat die thuis was onzilde. En kletsnat, van boven tot onder... Hebben ze mij met stoel en al, voorzichtig, de straat over, mijn huis terug naar binnen gedragen. Ik weet niet hoe content ik was toen ik eindelijk terug thuis was. Ik zat er maar mee in dat ik Gusta haar meubels en haar tapijten zou bevuilen met mijn water. Hilde en Bertien en Gusta... En Tilke, ge zij bedankt. Allemaal, ge zij bedankt. Maar blijf nog een beetje, want een dokter gaat toch te laat zijn, voel ik. En, en zouden zo onderhand danderen ook niet eens bellen, zei ik nog tegen ons Hilde. Ons Greet, onze Robert, ons Annemie en al danderen. Want zelf kan ik dat niet meer. Daar ben ik nu veel te moe voor. Daar heb ik al lang geen adem meer voor, zei ik nog tegen haar. En toen, zo ineens, was ik dood. Was er mee gedaan. Hoewel, van de andere kant. Nu zal het maar pas beginnen, zeker. Ja, ja. Daar zal nog heel wat komen bij kijken. Je hebt ten dest toch al gebeld, zeker? Waar blijft hij nu toch, den dest? Waar trekt dat nu toch op, zo lang wegblijven? O, oh, dat zal hem zijn. Ga maar rap open doen, want dat zal hem wel zijn. Maar wat is er met u? Je kijkt zo bedrukt... Dundest de heeft me toch schoon opgebaard? Mijn gezicht ziet er toch veel beter uit dan daarstraks? Dat heeft hij toch schoon gedaan, hè, Dundest? De en je zegt zo weinig van mijn lijkwaden. ...staat ze u niet aan misschien? Nee? Allee, gij, wat mankeert er dan aan? Een lelijke kleur, zegt je... En zeggen de anderen dat ook, dat dat paars van die lijkwaden niet assorteert met de kleur van mijn gebloemd kleed? Ik dacht anders dat dat nogal ging. Nee? Vind je dat echt niet samengaan? Nu ja, misschien heb je wel gelijk. Als u weg niet aanstaat, wil ik wel wat anders proberen, mij niet gelaten. Misschien heb je wel gelijk. Boven in de kast liggen nog schoon witte geborduurde lakens. Die zijn nog afkomstig van grootmoeder Zaliger. Maar kijk toch eerst een keer of die niet al te geel geworden zijn. Nee? Zeker van? Ja, maar fout is helemaal lopen dat ik eens kan zien. Je kijkt niet gij. Vooruit dan. Je neemt die lakens van grootmoeder dan maar als je dat liever ziet en als je vindt dat mijn grijs kleed daar beter bij past. Ik vind dat zelf eigenlijk ook veel schoner, wit. Gewoon wit. Dat staat veel schoner bij mijn kleed. Je weet toch niet wat die begrafenisondernemers tegenwoordig verzinnen. Met al dat purper en dat paars... en die synthetische vodden die ze over uw lijf gooien. Zeg maar tegen den dest als hij straks terugkomt... dat ik dat paars gedoe niet meer op mijn lijf wil hebben. Dat hij zijn lijkwade mee terug naar huis neemt. Ik lig veel beter en veel liever in mijn eigen lakens. Ja, ja. Gaat gelijk. Nu zie ik dat zelf ook dat dat veel beter is dat je dat veranderd hebt. Van purper naar wit. Hij ziet me naar. De des heeft me gekampt en ze steken nog naar alle kanten. En je ziet er ook weer al niks meer van dat ze nog maar pas gedaan zijn door de coiffeus. Gisteren voormiddag is die hier bij mij aan huis geweest en nu ziet het daar weer al niks meer van. Dat was altijd nog maar ferm gemakkelijk, zo'n coiffeuse aan huis. Die had dan zelf altijd alle gerief bij. Shampoo, verf, borstels. Zelf moesten voor niks meer op de loop. En je kon daar altijd goed mee babbelen met die coiffeuse. En wat vind je van de bloemetjes op mijn bed? Schoon, hè? Den Dest had hij bij. Dat heeft hij toch schoon gedaan, hè, Den Dest? Vind je ook niet? Hij ziet mijn handen. Mijn nagels beginnen precies al blauw te worden. Zo rap al. En het is toch ook al voor wijwater gezorgd, zeker voor straks, als de mensen mij komen groeten. Wat zegt u? Niks van. Ik wil wijwater. Het is niet omdat jij niet naar de kerk gaat dat ik geen kruisken of geen wijwater meer zou krijgen. Wat is me dan nu? zal er nog mee eindigen op den duur... dat niemand van de kinderen nog te zien zal zijn in de kerk... als er mis is, te mijner gedachten is. En niemand van de kinderen die nog zal omzien naar mijn graf op het kerkhof. mij zullen de mensen zeggen, zie je hieraan. hier aan. Naar daggraf kijken ze precies ook niet meer... omdat ziet er hier nog al uit, zullen ze zeggen, daggraf. graf. Overal onkruid, nooit is geharkt of gereven. Die kinderen zitten precies ook niet veel meer in met hun moeder. Dat zullen ze dan wel zeggen, de mensen... Maar je kunt zorgen dat er met jallereiligen een pot chrysanten op mijn graf staat. En een fatsoenlijke pot. Dat de mensen niet moeten zeggen... Ah, het is precies nog de pot van verleden jaar. Dat dat er op den duur ook nog zal van komen. Overal schone chrysanten En ik die daar dan tussen lig. Vergeten lijkt een hond. Wat gaan de mensen wel niet zeggen. En daarbij... Zo heb ik u toch niet grootgebracht, zeker. En voor de rest lig ik goed zo? Zijn mijn lippen goed gesloten? Want dat heb ik zelf altijd een akelig gezicht gevonden. Een dode die zijn mond niet helemaal dicht heeft. Vooruit, trapper, wordt gebeld. Ga maar open doen. Ik ben nu wel gereed, denk ik. Laat ze maar komen nu. Ik zal dan wel zwijgen, zeker, tot ze geweest zijn... want anders gaan ze nog denken dat ze voor niks gekomen zijn. Ja, ja... Het gaat gelijk. Dat wit is veel beter dan die paarse vodden. Zeg maar tegen den dest dat hij zijn lijkwade mee terug naar huis neemt. En hij moest ook niet op de rekening zetten tegen zijn gat. Den dest met zijn purper altijd. Ik lig veel beter en veel liever in mijn eigen lakens. Vooruit rap, je moet de mensen toch niet buiten voor de deur laten staan. wachten zeker. Zijn ze weg? Allemaal. En? Wel ja, wat zegden ze? Zegden ze niet dat ik er goed uitzag? En dat ik schoon opgebaard lag? En tante Julia en tante Yvonne hebben wel geweend zeker? En onkel Jan en onkel Remy toch ook wel zeker? En wat zegden ze anders nog, zowel de onkels en de tantes? dat ze er hun eigen alle dagen aan verwacht hadden dat dat zo met mij zou aflopen. Ja, dat wist ik zelf ook wel. Ik heb het u een paar weken geleden toch ook nog gezegd? Dat duurt niet lang meer met mij. Niks geen adem meer, van het minste moe. Maar ik was gereed. Dat ze mij maar rap komen halen, dacht ik soms bij mezelf als ik weer eens geen adem meer had. Of als ik daar heel de dag alleen in huis had gezeten, zonder iemand horen of te zien... Gustav van hierover klaagt daar tegen mij soms ook over. Deze middag nog, toen we daar met z'n tweeën bij haar thuis zaten te wachten op Tilleke en Bertien, die ook op de koffie waren gevraagd. En Tilleke ook. Tilleke klaagt daar ook over. Een verleden week nog, toen ik haar twee kartonnetjes tomaten ging brengen, want ze weet dat onze Robert een grote tomatenkas heeft en soms belt ze me dan op voor tomaten. Ze was nog maar pas thuis van de vergadering van de gepensioneerden. Ze zat wat aan tafel in de keuken in de reclaamblaadjes te bladeren... met haar jas nog aan. Want ja, zei ze, je komt aan in zo'n leeg, koud thuis... en dat duurt dan altijd een tijd eer dat dat opgewarmd is, zo'n huis. Hier zit Tilke, zei ik. Hier zijn uw tomatten. En ik ben daar toen maar wat blijven buurten... want dat mens zit daar toch ook maar altijd alleen. Maar ik had een indruk dat er in de nof achter thuis bij haar iets veranderd was. En ik zeg nog tegen haar... Zeg, Tilleke, is uw nof daar nu precies niet groter geworden? Precies dat gij daar een paar meters grond hebt bijgekocht van uw gebuur. Man, nee, zei ze. Wat zout. Mijn nof is nog altijd even groot als vroeger. Maar gij denkt dat misschien omdat daar achteraan... domeining van de geitenwei bij gezend kot afgebroken. Het is wellicht dat wat ziet, Marie, zei Tilleke... Ah ja, tuurlijk, zei ik. Dat zal dan misschien wel zijn wat actie, zei ik. Zat die je, je maar weg laten doen, zei ze... want de geiten die daar vroeger liepen waren nu toch allemaal verkocht, zei ze. Je kunt dat allemaal niet blijven houden. Vroeger, zei ze, toen haar man nog leefde... had hij daar berggeiten lopen voor zijn liefhebberij. Maar toen is zij gestorven. En ineens had ze daar helemaal alleen mee met die berggeiten. En ja, zei ze, je kent dat. Elke dag gesleur, mehooi en water en korrels voor die geiten. Je ge wordt dat al rabbeu als je daar helemaal alleen mee staat. Maar haar getrouwde kinderen hadden nog tegengeprutteld. Maar moeder, zei ze, ze oud die geitjes toch? Je ge moet die beestjes toch niet wegdoen? Ons vader hield daar ik weet niet hoeveel van en je hebt daar toch ook uw amusement mee. En tot een vol jaar na de dood van haar man was ze die geiten blijven verzorgen, zei ze. Maar toen er dan nog een kleintje geboren werd... waarvan de moeder geit na een week smorgens dood in het kot lag... was het ineens allemaal beu en had ze alles verkocht. Balve dat pasgeboren geitje, dat had ze dan maar gouden. Dat had ze dan nog helemaal met de papfles grootgebracht precies gelijk zoals haar klein mannen vroeger had grootgebracht, zei ze. Drie papflessen per dag warm gemaakt En drie keer per dag zat ze dan achteraan in de nof... met die kleine tussen haar benen en zijn papfles te geven. Een geklas en een gespros en een gesmos was dat dan altijd geweest, zei ze. Want ja, dan luistert nog maar nauw zo'n jong geitje. Maar op die manier had zij hem helemaal groot gekregen, die kleine. Maar ja, zei ze. Op den duur begon die kleine te denken dat zij de moeder geit was natuurlijk. Op den duur kwam hij op zijn dooie gemak de keuken. En een keer was hij zelfs bij haar op de slaapkamer aangekomen toen hij haar daar bezig had gehoord. Maar, je kunt wel raden zeker, zei ze. Heel thuis vol keutels op den duur. En tenslotte had ze die kleine dan ook maar verkocht. En dan had haar oudste zoon op de zaterdagmiddag door domeining van de geitenwei weggehaald en het kot afgebroken. Het is dat wat je Marie, zei Tilleke. Die geitenwei weg en het kot daar van achteraf gebroken. Ah ja, Tilleke, zei ik, dat zal dan zeker wel zijn wat actie, zei ik. Al maar hoe heb ik nog gedacht: dat je me niet naar een rouwkapel hebt gebracht, of dat je me niet in de vrieskast van een of ander gasthuis hebt laten stoppen. Nee, nee, nee, dan zijt altijd nog het best onder uw eigen dak, tussen uw eigen lakens, in uw eigen bed. Daar zijt altijd nog het meest op uw gemak. <laughs> en we hebben nog zo gelachen deze middag. Wij met ons vieren. Gusta en Bertie en Tilleke en ik. Toen Bertie vertelde van haar man Louis. die een beeld van de kruisweg bij het Groothuisvuil op straat had zien staan. Daar was geen tegenhouden meer aan geweest, zei ze. En overal was zij toch wel gaan vragen, zeker van... Is dat van Nulle? soms dat schoon beeld... dat daar buiten bij het Groot Huisvuil staat? Maar overal hadden ze geantwoord... Maar nee, wat zou het... Wat zou dan nu van ons zijn, dat beeld? Zoiets zetten wij niet bij het Groot Huisvuil. Zo'n schoon beeld van Jezus met zijn kruis. En hij had het toen nog op de kruiwagen mee naar huis gesleept. Want ja, zei ze, je kent hem onze lobby... Maar zij had toch tegen hem gezegd, zei ze toen hij met dat beeld thuis kwam. de gij nu helemaal, dat komt hier ons huis niet binnen, had ze gezegd. Maar zo'n schoon beeld van Jezus met zijn kruis... dat kunnen we nu toch niet op het stort laten gooien, zeker? Zo'n schoon beeld. En hij had het toen nog helemaal afgestoft en afgewassen, zei ze, dat beeld. Maar zij was toch tegen hem blijven zeggen, zei ze, van... Je kunt doen wat je wilt, maar dat blijft hier in huis niet staan, dat beeld. Je breekt daar je benen nog over. En daarbij had ze gezegd tegen hem, zei ze, straks komen er nog vodden van. Wie weet wiens eigendom is dat wel, dat beeld. En, en toen ze dat gezegd had, wilde hij er ook vanaf, zei ze, van dat beeld. En had hij de politie gebeld. Maar die hadden gezegd, ja, Lobby, dat weten wij nu ook niet wat je aan moet met dat beeld. Gaat het beter laten staan waar dat stond. Maar we zullen wel een keer komen kijken, hadden ze gezegd. Ziet ge het nu? had zij gezegd. Gij met uw beeld. Nu krijgen we de politie nog op ons dak. Ja, maar ik teken niks, had hij geantwoord. Aan de politie zag ik gewoon vertellen, lijkt dat gegaan is. Daarvoor vliegt de tocht gevangen nog niet in zeker. En, en tegen de politie had hij toen gezegd, zei ze. Ik denk dat ik een goed idee heb voor dat beeld. Ik zal het schenken aan de Neemkring. Want die hebben in de kelder van het gemeentehuis een museum ingericht. En daar zal het op zijn plaats staan, dat beeld. Het is gelijk dat je wilt, Lovie, hadden ze bij de politie gezegd. Maar getekend had hij in alle geval toch niks, zei ze, toen hij dat beeld naar het gemeentehuis had gebracht. Ja, we hebben daar nog zo gelachen toen Bertin vertelde van Lovie en zijn beeld. En toen we uitgelachen waren, zei Bertin, het is altijd wat met mannen, zei ze. Het is toch waar, zeker? Ja, zeker, Bertin zei ik. Dat is zeker waar. En Gusta en Tilleke vonden dat ook, dat altijd wat was met mannen. Maar gij hebt die van u toch nog, zegden wij tegen Bertin. Ja, zei ze, dat is waar, ik heb hem nog. Dat kunnen wij gedrieën allang niet meer zeggen, zegden wij nog tegen haar. En het viel daar aan tafel tussen ons vieren, beleven stil toen. En ik zit er maar mee in dat onze Wim niet op tijd thuis gaat zijn voor mijn begrafenis. Het is maar topen dat hij niet aan het rondtoeren is achter als dat telegram toekomt op het instituut in Nigeria. Hij zal nogal een keer verschieten als hij dan leest dat telegram. Dat hij toch altijd zo ver van huis moet kruipen, onze Wim. Maar wat dat, dat allemaal is met dat vocht in mijn lijf. Zo ambetant dat dat toch is. Ik voel dat ik dat allemaal niet ga kunnen blijven houden. Je moet daar iets van zeggen tegen den dest, want dat is niet te doen zo. En zet drama open. Dat gaat zo rieken op den duur. Wat gaan de mensen wel niet zeggen? Hij ziet mijn voeten een keer. Als je er met je vinger op drukt, blijven de putjes erin staan... Dat is water, zei de dokter. Je daar niet veel tegen te doen, zei hij, tegen dat water. En, en, en, en wie gaat er nu mijn doodsprentjes schrijven? Zoude jij dat niet doen? Nee? En waarom niet? Jij hebt toch altijd de pen nogal kunnen vasthouden, gij. Waarom zou jij dat dan niet doen? Ik zou liefst hebben dat jij dat doet. En daarbij voor uw eigen moeder... kunnen u toch wel een keer iets op papier zetten, zeker. En zo lang moet dat niet zijn. Een paar regels zijn genoeg. Dat dat niet gaat? En waarom zou dat niet gaan? Ga er dan thuis op uw gemak aan tafel bij zitten... dan zal dat toch wel gaan, zeker. Zo moeilijk is dat toch niet... Een paar regels zijn genoeg. En je hebt nog wel wat tijd om na te denken. Gaat jij nu ook maar naar huis onderhand. Je zult wel moe zijn na zo'n dag. En morgen nog van alles te regelen. Maar doe het raam eerst terug dicht. En de lichten uit in de gang. En in de keuken ook. En de voordeur op slot. De sleutel neemt je maar mee naar huis. En blijf morgen vroeg niet te lang weg. Maar nee, was zout. Wat zou ik daar nu ineens wel iets mee in zitten? Ik heb hier zo dikwijls alleen gelegen. Waarom zou ik dat dan nu niet meer kunnen? Bang ben ik toch nooit geweest. Maar kom, ga maar slapen nu. Slaap nu toch. Doe uw ogen dan dicht, lijk ik. Drink eens een slokje water anders. Je hebt daar straks bij mij toch al de lichten wel uitgedaan, zeker. In de gang en in de keuken ook en de voordeur op slot... Je moet dan een keer naar kijken naar de voordeur. Die klemt nog altijd, van nat. Je moet dan een keer naar kijken morgen vroeg. Zo ambetant dat dat is. De mensen die daar staan aan te bellen en je krijgt ze dan amper open, die voordeur. En de dweil bij de voordeur neemt die ook maar weg. Je wel verschoten, zeker, daar straks toen je mijn kamer binnenkwam en me daar zo op mijn bed zag liggen. Maar precies of je nog meer verschoot van mijn taal dan van mijn dood. Zo abnormaal is dat toch niet dat je me nog hoorde voortpraten. Ik was toch uw moeder zeker. Je hebt me van kleins af aan zo bezig gehoord. Zo abnormaal is dat dan toch ook weer niet. Maar ik weet ook wel dat je soms niet eens meer luisterde naar mij op den duur. Of luisteren deed je misschien nog wel, maar antwoordde niet meer. Mij liet je maar praten. Want jij zat ondertussen met andere dingen in je hoofd. Ik zag dat genoeg. Of was misschien meer uit schaamte voor mijn taal dat je toen zweegt. Mij liet je maar praten. Maar ik heb nooit opgegeven, want ik dacht... zolang ik blijf praten, is er niks verloren. En waarom zou ik het dan nu ineens wel opgeven... Het is al een hele tijd dat de wasmachine niet meer marcheert. Het spoelwater loopt er niet meer af. Het is de afloop die verstopt zit, denk ik. Ik heb het u een paar weken geleden toch ook nog gezegd? Kijk een keer, want het spoelwater loopt er niet meer af. Maar ge kijkt nooit, gij. Er staat nog bier in de ijskast. En kaas en Nesp heb ik ook nog maar pas gekocht. Heb jij dust? Ga dan naar Janneke West... Die je ondeke, dat pist in uw mondeken, die in katteken, dat krapt in uw gatteke. En je moet de brievenbus ook een keer lichten morgen vroeg. Met die dikke gazetten en die pakken reclame van tegenwoordig, dat wordt allemaal maar nat, dat hij zijn werk dan een beetje fatsoenlijk doet, de factuur, dat steekt daar altijd nogal uit, stukken en brokken. En nu hoop ik maar dat die Volvo daar morgen weer niet vlak voor mijn deur geparkeerd staat. Die vuile Volvo daar altijd vlak voor mijn deur. En Tilke en Bertien, wat zegde die? Maar slaap nu toch... Daar lag is een nondeke in de biezenbossen dood, en zijn staartekke was af en zijn poepekke was bloot. Ora pronobis. En daar kwam een boerke van de andere kant en die zette dat dondeke zijn staartekke weer aan. Ora pronobis. Hoorde ik thuis thuisdaver van de camions die voorbij rijden? Hoorde jij dat ook? Het is precies oorlog opnieuw soms. En je hebt uw tas hier nog vergeten. Ze staat hier nog bij mij, uw tas. Vergeet die morgen vroeg dan niet? Zoveel water. En wat had ze aan haar voeten Ons? Had ze haar nieuwschoenen aan... Want ze zei in de telefoon dat ze nieuw schoenen had gekocht bij Van Bergen. Maar slaap nu toch. Het is toch stil nu. Maar gij... Gij met uw angsten altijd. Gij met uw emoties. Weet je het nog? Vroeger, toen je klein waard... Gij met je vraag altijd... Of je mijn haar een keer mocht rieken als ik van de coiffeurs terug thuis kwam. Weet je het nog? Moe, mag ik uw haar een keer rieken? Vroeg het dan altijd. Allee, vooruit, zei ik. Riek maar een keer, gij. En zo met mijn hoofd tussen uw wanden, zo vlak bij uw mond. Zo goed dat gij toch riekt, hoorde ik u dan zeggen in mijn oor. Weet je het nog? Het is de necho. O, oh, o oh. Die schone echo, die lieve schone echo, die mij maar altijd riep. Het lied van de vogels komt dat. Grootvader en grootmoeder zongen dat vroeger toch zo schoon, het lied van de vogels. Maar bijna niemand die dat nu nog kent. Dan zou een keer iemand de woorden moeten opschrijven van de vogels. Ah. Die grote kijkers van nu. Zo'n schone, grote, bruine kijkers dat jij toch hebt. Hoort een keer hoe stil buiten? Hoort je het? Maar je slaapt nog altijd niet. Waarom slaapt je nu nog altijd niet? Hoofdpijn, zegt je. Maar alleen, gij. Waar heb je die nu ineens vandaan, die hoofdpijn? Kwam lestmaal in het groene woud... ...en ik hoorde de kwartelen slaan. Dat is ook uit de vogels, dat komt daar ook uit. Kwam lestmaal in het groene woud... ...kwiet, kwiet, kwiet tot drijmaal... O, oh, gij zijt het. Ik dacht eerst dat gij onzielde waard. Zijde maar alleen. Kom een keer bij me en pak een keer een zakdoek. Het is vannacht wat vocht van tussen mijn lippen op de kraag van mijn kleed gedropen en kuist dus af als gewild, want dat is geen gezicht zo. Of pak een handdoek, dat is nog beter. In de badkamer liggen er verse. Toch wel, maar ge kijkt weer niet gij. En zet het raam maar weer open. Dat gaat zo rieken op den duur wat gaan de mensen wel niet zeggen. En voor wanneer is de begrafenis geregeld? Woensdag pas. Oei, oei, oei. oei. dat is nog lang. Het zal moeilijk zijn voor mij om het nog zo lang uit te houden. En nu zijn mijn lippen weer al vochtig. Dat is toch wel iets. Kuis nog een keer af als je wilt. Dat mij dat weer moet overkomen. Wat gaan de mensen wel niet zeggen? En, en heb je nu nog altijd niks gehoord van onze Wim? Ik verwacht hem en zijn vrouw hier morgen alvelings toch te zien aankomen. Hij moet maar het eerst de vliegmachine nemen. Als hij wat duwt en wel vriend, zal hij toch nog wel een kaartje kunnen krijgen, zeker? Maar ik zou echt graag hebben dat hij me nog zou zien voor al ik gekist wordt... Daar zou ik nu even gezond van maken als zij me niet meer zou kunnen zien. En jij zelf? Heb je geslapen vannacht? Ja, dat had ik wel gepijst dat je geen ogen dicht zou doen. En onze Robert is toch al naar de bank geweest, zeker? Even dat daar nog kunnen arrangeren met mijn bankrekening... Hij weet dat toch nog van vorige keer toen vader gestorven is, onze Robert. En heb je dat ook gezien vorige week op de televisie hoe ze die witte blokken marmer in de bergen van Italië in stukken aan het zagen waren. Van die reuze blokken witte marmer en kamions en kranen tot boven op die bergen. Ze zagen allemaal wit van stof, de kamions, de kranen en de chauffeurs. Zo'n programma, gelijk van die witte blokken marmer, dat zag uw vader ook altijd graag. Als ze zoiets lieten zien, dan keek hij ook altijd. Zie toch een keer, hoe schoon wit, zei hij dan. Heel schoon, ja. Precies dat ze daar in Italië een ijsberg in stukken aan het zagen waren. Maar ja, je kijkt zeker ook niet veel meer, gij. Maar dat vriesbed van den desta wordt precies maar niet kouder. Dat staat hier al heel de tijd te draaien lijkt zot en ik voel daar nog altijd niks van. Dat dat toch al lang ijskoud moet staan. Ik heb het zelf gezien bij Treesmit, hoe dat ijs op den duur door de lakens te zien was. En bij mij is daar nog altijd niks van te voelen. Voelt maar een keer onder het laken. Nee, tonderste. Je moet daar iets van zeggen tegen den dest. Want als dat niet kouder wordt... ga ik dat nooit tot woensdag kunnen uithouden. Ik voel dat genoeg. En ik lig hier precies ook veel te plat. Straks heel mijn kleed en al die schoon lakens vuil. En wat voor zund zou dat niet zijn. Dat zou nu toch eeuwige zund zijn. Ik zag ook dat ze bij de benauwer op de hoek... weer in de vitrine hebben gezeten. Dat is niet de eerste keer met die gevaarlijke bocht. Een kamion volgeladen met nieuwotters uitgeschoven weer natuurlijk, recht in de vitrine. Ja, ik heb ze daar onder de oorlog ook nog een keer zien inzitten, de Amerikanen, uitgeschoven met een kanon. Ja, ik heb ze daartoe nog in de vitrine zien zitten, die Amerikanen met dat kanon. En Florke Baks, hij is al lang dood. Florke Baks, die daar midden in het dorp de weg stond te wijzen. Waar moest u zijn? zei florke tegen de Duitse soldaten. Frankrijk, dat is aan thuis van Sletskes naar links draaien, en Engeland, dat ging erachter, Tramspoor volgen. En na de oorlog stond hij daar weer, om de Polen en de Canadezen en de Engelsen de weg te wijzen. Holland, dat is recht door, en Duitsland, dat is achter de kerk de Noekom. Maar hij is al lang dood. Florkebaks. Die Duitsers met hun dikke soepen altijd. En daarna waren het Engelsen, Die vlogen gelijk spreeuwen op deieren en de tomaten. Alle fietsen moesten wafgeven, De mijn ook. Splinternie was die nog. En ik stond er bijna bij te wenen van spijt. Maar uw vader zei, wacht ze... Ik zal een keer gaan kijken. En te voet is hij toen naar de nonnekenschool gestapt. Heel de speelplaats stond daar vol met fietsen die door de Duitsers waren afgepakt van de mensen. De mijne stond daar ook. En uw vader heeft gewoon mijn fiets gepakt en is ermee naar huis gereden. Op de kelderdeur boomte ze. En. Aufe riepen ze. Wel vier keer heller. Aufe Ofemachen. En de kleinmannen begonnen ineens allemaal te wenen van de schrik. Met z'n vijftienen zaten we daar toen in die kelder, want ook de buren waren komen schuilen bij ons. En toen ik die kleinmannen probeerde te troosten met liedjes te zingen, siste Jan Seismans tegen mij. Hou een keer op, gij met uw gekwetter en uw gezang, want die Duitse zoren dat. Zwijg een keer, gij, heb ik hem geantwoord. Want die Duitsers weten ons hier zo ook wel zitten. Ik ben maar blijven doorgaan met liedjes zingen, Precies of dat zo moest op dat moment. Of we. mag. We mag. We mag. We mag. op mag. je mag. We rieken op mag. duur wat gaan de mensen wel niet Dundest heeft gezegd dat je het raam absoluut niet meer mocht openzetten. Dat had hij wel wat eerder kunnen zeggen, Dundest. En ik heb vannacht ook nog liggen denken... Het zijn toch al bloemen besteld, zeker om woensdag vooraan in de kerk te leggen. Daar heb ik vannacht nog liggen aan denken. Ziet dat ze daar niet aan gedacht hebben. Ziet dat ze dat vergeten zijn. Witte zou ik maar nemen... Witte zou ik maar kiezen. Wit is altijd schoon. Zelf heb ik dat altijd schoonst gevonden voor een begrafenis. Wit. Gewoon wit. En geen andere kleuren daarbij. Dat is nog altijd schoonst. Zo'n ruiker witte bloemen. Is dat de wind in de schoorsteen of wat is dat koor? Toch hier, staat raam niet open. Waai je de gordijnen niet in de cactus? Nog altijd niet beter met je hoofdpijn. Ik ben echt content ben dat ik u dat voor mijn dood nog heb kunnen vertellen. Weet je het nog? Een maand of twee geleden toen ik hier op je weentje op een middag aankwaamt. We hebben toen nog in de keuken aan tafel tegenover elkaar gezeten. Ik en jij. Weet je dat al niet meer? Ga toen zo'n plastieke doosje mee voor mijn pillen. Zo'n doosje om mijn pillen te rangschikken die ik moest innemen voor mijn hart en voor het water in mijn voeten. Want zelf kon ik dat nooit uit elkaar houden. Zo'n rood plastieke doosje was dat je voor mij waart gaan kopen bij de apotheker. Hoeveel is het? zei ik. Ik zal u dan maar direct betalen, anders vergeet ik dat ook weer. Ik ben toch zo vergeetachtig de laatste tijd. Maar ik zag al direct dat je er toch zo weemoed bij zat: plastieke doosken in uw wand dat je voor mij waart gaan kopen een Hij is een al. Ja, dit is, ik kan hier niks aan doen, lieve luisteraars. Dat is uh, die, die cd-speler uh, hier uh, in, in, uh, bij Radio 1 doet het raar. Bij mij deed hij thuis prima. Ik heb dit kopietje van uh, beeld en geluid. Niet hoorspel, maar goed. We gaan iets anders luisteren. Gekust. Dit is Caros Dolce Vita. De ontmoeting. Vandaag Mirjam van Biemen. Op zoek naar de ware liefde. Nou, ik ben ergens tussen... Uh... En Muiden en Zandvoort. In het is een hele mooie frisse dag. En daar in de verte zie ik een dame helemaal in het groen gekleed en een rood haar. Wel een opvallend type. Dus ik uh, ben benieuwd of ze een liefde in haar leven heeft. Ja, ik wandel van uh, Den Helder naar de hoek van Holland. En ik spreek ja, voorbijgangers aan uh, over de liefde. Aha. Ja. Aha. Die ik even niet meer heb. Oh nee? Nee, nee, nee. En Zij... ik hoop dat die ooit weer komt. Ja. Dat de liefde ooit weer komt. Daarom ga ik daarover nadenken op het strand. Over hoe het leven gaat en wat ik allemaal doe in mijn leven. Het is een goede plaats om te denken, vind ik altijd. Maar hebt u dan liefdesverdriet? Nee, ik heb geen liefdesverdriet, maar ik denk dat ik wel heel veel hoop heb op verwachtingen dat er ooit weer iets komt. Ja. En dat dat het verdriet is, omdat dat niet zo snel komt als ik wil. Want mag ik vragen, hoe lang bent u alleen? Anderhalf jaar. Dat is nog niet zo heel lang? Nog niet zo heel lang, nee. Maar ik hoop toch dat iemand mij ooit nog eens vasthoudt. Zo, dat, wil, dat wens ik heel graag. Ja. Dat iemand mij vasthoudt. Misschien volgt daaruit ook nog iets anders, maar... Wat mooi. Dat zou ik graag willen in mijn leven. Ja, u, u voelt zich gewoon wel alleen? Ja. ja, ja. En, en, en bent u hiervoor getrouwd geweest? Of? Ik was 33 jaar met iemand samen. Dus van mijn 16e tot mijn 50ste. Dus bijna zeventien. En sinds anderhalf jaar ben ik dan nu alleen. Dus ik ben eigenlijk nog nooit alleen geweest. Van huis naar vriend en van vriend samenwonen. Nou ja, tot ik op deze leeftijd ben. En nu moet ik echt leren alleen te zijn. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat is wel dubbel, vind ik. Ja, ja een dubbele... Dus ik moet het ook leren en ik moet het helemaal ontdekken... en voelen hoe dat is. En soms is dat niet leuk. Nee, wat, wat voelt u dan? Nou, dat je alleen bent. Eenzaam. Dat ja. je die armen mist. Ja. Lijkt me ook wel gek als je gewoon 33 jaar lang... iemand om je heen hebt gehad, hè? vanaf jongs af aan... En dan ineens ben je 50 en dan moet je het alleen gaan doen? Dan moet je het weer alleen doen. Dan moet je het dus leren om alleen te doen. En dat is toch wel uh, een klus soms, vind ik het. Ja. Eenzaam af en toe. Hoe pakt u dat aan? <laughs> ja. Door heel hard te werken heb ik gedaan. En het maar onder het deksel te stoppen van de put. Of onder van de emmer. En dat het deksel nu uh, eruit wil, eraf wil. Gewoon dat het niet meer gaat. Nee. Dus ik praat heel veel en ik moet wandelen. Dus ik ga nu wandelen. En uh, ja, omdat het nu heel lekker weer is, denk ik, oké, okay, ik ga dus alleen wandelen. En dan heb ik net een heel leuk gesprek gehad bij die uh, strandtent en verderop. Dan denk ik, nou, oké, okay, ik kan het dus wel. Als ik u zo hoor, lijkt het wel alsof u uh, ja, uzelf eigenlijk steeds beter leert kennen. Ja. Ja, mooi gezegd. <laughs> ja, ik hoop het. Ik wil het graag. Hebt u ook uh, kinderen? En die wonen de een week bij mij en de andere week bij mijn ex-man. Ja. Dus de ene week heb ik weer een taak als moeder en ben ik druk bezig. En nu ben ik dus alleen en dan heb ik alle tijd voor mezelf. En mag ik vragen waarom het mis is gelopen na 33 jaar? Ja, ik denk dat we allebei in eigen spoor gingen. Dat we elkaar niet meer konden bereiken. Dat we niet meer konden communiceren. Of dat we elkaar niet meer konden verstaan. Ja, communiceren, maar niet hoorde wat de ander zei. Ik denk dat dat het is. En hebt u dat wel geprobeerd? Ik heb het geprobeerd en ook heel vaak niet geprobeerd. Weet ik. Maar ik denk dat ik op mijn manier er wel aan gewerkt heb. Ja, en hij? Dat ja, ik hoop dat hij dat ook heeft gedaan. Maar hij heeft gezegd, dat is genoeg, het is klaar. Dus dat moest ik wel slikken. Zo van, uh, als één niet meer wil en de ander wel. ja. U had nog wel doorgewild. Nou, ik had blijkbaar nog niet deze oplossing bedacht van scheiden. Ik had denk ik nog heel lang doorgegaan of doorgezudderd. Ja, u, u houdt nog van hem? Ik weet het niet, omdat je, als je heel vroeg al begint... kan het ook een gewoonte zijn, hè? Of is het dan van, uh, ik, ik, ik ben bang om alleen te zijn? Ik denk dat het mee heeft gespeeld. Ja. Zo van, ik ben nog nooit alleen geweest en oh... Heel eng. Ik doe dat niet. Ik durf het niet. Ik kan het niet. Ik denk dat het wel meespeelde. Dat dat mijn beslissing wel heeft tegengehouden. En ja. toen het zo was, ja. Toen kon ik het dus toch wel. Ja. En toen deed ik heel erg mijn best om het te kunnen doen. Maar misschien wel te goed mijn best. Dat het nu even opbreekt allemaal. Ja, het is wel een beetje te veel eigenlijk. Het is nu en-en. Het gaat uh, aan één schakeling van iemand het gaat dood of verleid. Uh, verhuizen, ontslag. Dus alle dingen in mijn leven komen nu allemaal op dit moment. Oh. De afgelopen twee jaar. U bent ontslagen? Voor een deel ontslagen. En misschien een ander deel in januari of december. Het gaat heel slecht. En mag ik vragen waarom? Ik werk in het onderwijs. In buitenlanders, met, daar werk ik mee. Nou, De regering heeft gewoon gez gezegd... er is geen geld meer voor dat soort onderwijs. Oké. Okay. Dus niet dat u iets uh, niet goed doet, zeg maar? Nee. Ja. Gelukkig, dat scheelt. Ja. Ja. ja. En dan is er nee, nog ja. iemand overleden. Mijn vader is overleden, heeft in coma gelegen vier weken. Nou ja, dat is ook allemaal veel en ga maar door. En u moet verhuizen? Ik ging dus alleen wonen. Ik ging dus op mezelf wonen in een ander huis. Dus nou ja, zo gaat het bij mij. Alles uh, tegelijk? Alles tegelijk. Het gaat maar door, Ja, ja dus eigenlijk had u een heel... Uh, Stabiel leven, getrouwd, euh, nou, gewoon gezinnetje en een baan. Ja. En dan... Veilig bestaan had ik. Veilig bestaan? Veilig, overzichtelijk leven. En nu in één keer nee, stort is. het allemaal in elkaar. Dan is dat allemaal weg. Dus nu moet ik het allemaal gewoon zelf doen. Ja. Zo voelt het ook wel, dat ik het zelf gewoon moet doen. Maar ze zeggen altijd dat, dat uh, aan ieder nadeel een voordeel kleeft... en dat je er sterker uitkomt en zo. Dat zeggen ze allemaal, en dat hoop ik ook daarna... En iedereen zegt het is een leerweg en je leert ervan. Soms denk ik, het zal wel. En denkt u nou als u een nieuwe liefde ontmoet, dat het dan uh, allemaal beter zal gaan? Soms denk je dat en hou je jezelf voor de gek natuurlijk. Want daar zit het geluk niet in. Ik moet het zelf doen, ik moet het zelf vinden. Wat het zou fijn zijn als er iemand met mij deelde. Dat gevoel heb ik nu wel, ja. En dat mijn geluk daar niet van afhangt, dat heb ik wel een tijdje gedacht. Oh, ik wil heel graag iemand. Ik zou heel graag met iemand. Maar ja, zo werkt het gewoon niet. Nee, vaak als je op zoek gaat, lukt het juist niet ook, hè? Nee. En buiten dat, in welke kring en waar? Ik ga niet naar de kroeg, ik ga niet dit of ik ga niet dat. Dus waar ontmoet ik iemand? Ik weet het niet. Soms weet ik het ook gewoon niet. Dat nee. zou ik het wel heel leuk vinden, merk ik. En hebt u nog contact met uw ex-man? Ja af en toe bellen, we moeten overleggen over de kinderen. Dat gaat allemaal goed. Tussen aanhalingstekens? Nee, ik bedoel... Het is goed omdat je allebei heel goed je best doet... en omdat je weet dat het voor de kinderen goed moet zijn. Maar wat, dus wat maakte nou eigenlijk dat hij er toch een punt achter wilde zetten? Ik weet het niet. Misschien heeft hij lang geprobeerd om het te veranderen... en dat het niet gelukt is, of dat hij dat niet meer op kon brengen. Dat gevoel heb ik een beetje. Dat hij uitgepraat was... Uitgeprobeerd, uitgedacht, ik weet het niet. Hij wil niet meer. En dat is moeilijk om uh, te accepteren. En, en hoopt u nog ergens diep van binnen dat het goed komt? Nee. Nee, nee, nee. Ik denk niet dat dat nog kan. Ik hoop het ook niet meer. Eerst dacht ik dat nog wel een beetje. Zou dat ooit nog goed komen? Kan dat nog bij ons? Maar. Nee, ik denk ik niet. Misschien zijn we ook wel zo lang met elkaar geweest... dat we gewoon verweven waren met elkaar. Dat je niet meer kon zien wat goed of slecht of anders was. Omdat je gewoon niet anders wist. Dat het er altijd was. En nu neem ik meer afstand. En nu kan ik misschien uh, een wel zien als iemand anders. Kunt u nu ook beter zien wat er dan niet goed ging na anderhalf jaar? Ik denk communicatie. Dat je gewoon moet blijven praten, moet proberen te praten met elkaar... Ook al heb je zo'n ander leven, dat dat gewoon zo belangrijk is. En ik heb ook heel lang niet gepraat. Dat ik gewoon dacht van... Uh, ja, ik kan die energie er niet meer in stoppen. Of ik wil die energie er niet meer in stoppen. Het is genoeg. Het is klaar. Maar verwijt u zichzelf dat? Ik heb, ik heb namelijk het gevoel dat u zich een beetje schuldig voelt, toch? Ja, ergens in dat stukje vind ik het wel... dat dat mijn deel is wat niet zo goed gelukt is. Dat ik nu wel praat en dat het misschien te laat is. Het praten... Maar toen wou ik het niet en toen kon ik het niet. En toen was die constructie zo dat het niet ging. Dus... Maar met de wetenschap van nu... zie ik wel dat je wel moet blijven praten met elkaar. Dat je tijd moet nemen voor elkaar. Dat dat heel belangrijk is. Ja. Dat we dat gewoon niet meer deden. Dat we onze eigen leven gingen leiden. Maar ziet hij dan niet in dat u veranderd bent nu? Daar hebben we het niet meer over. Nee. Echt, uh, afgelopen? Hè? Echt duidelijk, ja. Heeft ja. hij ook iemand anders? Niet dat ik weet. Nee, nee. nee dat is niet de reden van uh, het niet meer samen zijn. Ik vind u wel heel uh, moedig, moet ik zeggen. Dank je. Ja. <laughs> en waarom vind je dat? Nou, alles uh, in uw leven staat zo'n beetje op de helling. Hé? Eh? Ja. En, uh, nou ja, ga er maar eens aan staan, hè? Ja, maar ja, dat heb ik dus heel lang gedacht. Ik kan dat allemaal, ik doe dat allemaal. Tot zes weken geleden. Toen dacht ik ineens... Stop, het is genoeg. Ik kan niet meer. Het is klaar. Ik wil het niet meer. Ik wil niet meer doen voor alles en iedereen. Ik wil gewoon nu aan mezelf werken. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat inzag. Dat iemand moest zeggen van, zou je nou niet eens even stoppen? Je bent eigenlijk een beetje ingestort. Of, of, ja, ja, overwerkt of, of ingestort of de rek is eruit. Het is maar net hoe je het moet. Een soort keerpunt, zeg maar. Ja. Zo van, nou, ik wil nu dat het anders wordt. En hoe zou u nou willen dat het wordt? Oh ja, hoe zou ik willen dat het wordt? Dat ik tevreden kan zijn met mezelf. Dat zou toch mooi zijn. Dat het goed is wat het is. Dat is wel heel mooi gezegd. Ik hoop dat ik dat ooit nog kan bereiken. Dat u van uzelf houdt, zeg maar. Eigenlijk is dat het grote woordje. Ja. Nou, ik weet zeker dat u vast een hele leuke liefde tegen gaat komen. Oh, ik hoop het, ik hoop het. Dat zou toch leuk zijn. Ja. Ja, lijkt me erg leuk. Ja, met dank aan Mirjam van Biemen. Dat was mooi, toch? Tot zo.